3 uur. Dit is Radio 1 met Robert Meter en Lara Rensen. Radio Olympia met veel voetbal vandaag, uh, maar ook de Olympische ijshockeyfinale vergeten we niet. En vanaf 5 uur natuurlijk ook aandacht voor de sluitingsceremonie. Eerst het NOS-nieuws met Mark Visser. In de Thaise-hoofdstad Bangkok zijn twee doden gevallen. toen een granaat ontplofte bij een protest tegen de regering. Zeker 22 mensen raakten gewond. De granaat ontplofte in een druk winkelcentrum tijdens de betoging, die verder vreedzaam verliep. De slachtoffers zijn een twaalfjarige jongen en een vrouw van 40. Gisteravond vielen er ook al doden in Bangkok. Toen kwamen twee mensen om het leven toen gewapende mannen het vuur openden op demonstranten. In Thailand wordt al maanden gedemonstreerd tegen premier Shinawatra. Haar wordt onder meer corruptie verweten. Het parlement van Oekraïne heeft voorzitter Turchinov gekozen tot interim-president. Er moest zo snel mogelijk een regering van nationale eenheid komen volgens Turchinov. Het parlement zette gisteren president Janukovic af. Die weigert zich bij dat besluit neer te leggen en noemt het een staatsgreep. Oud Premier Timoshenko, die gisteren werd vrijgelaten... heeft inmiddels een telefoongesprek gevoerd met de Duitse bondskanselier Merkel... en die feliciteerde haar met haar vrijlating en de recente ontwikkelingen. Merkel zei te verwachten dat Timoshenko een belangrijke rol zal spelen... bij het stabilisatieproces in het land. In de eredivisie heeft FC Utrecht voor het eerst in ruim twee maanden weer gewonnen. Thuis werden tegen FC Groningen 1-0. Doelpunt viel twee minuten voor tijd en werd gemaakt door de zweet Martensom. En Nederlands elftal speelt in de kwalificatie voor het Europees kampioenschap... onder meer tegen Tsjechië en Turkije. In de loting in Nice kwamen verder Kazachstan, IJsland en Letland... in de poel van Nederland terecht. Het EK van 2016 wordt gespeeld in Frankrijk. Toen besluit het weer. Zonnige perioden en af en toe wolken. En het blijft droog. Temperatuur van 9 graden op de Wadden... tot 12 in het zuiden en oosten. Vannacht opnieuw kans op vorst aan de grond. Dan morgen nog ietsje warmer dan vandaag, plaatselijk zelfs 14 graden. Dit was het Enoise Journal. Helene de Geest, dat is vroeg in de middag en ook nog op een zondag. Ja, dat informatie. Zo waar, ja. Ja, Eén uh, file staat er op de A58 van Eindhoven naar Breda. Tussen Oorschot en de afrit Hilvarenbeek 4 kilometer. Er ligt daar olie op de weg en daardoor is bij Hilvarenbeek de rechte rijstrook dicht. Wij mannen moeten er toch niet aan denken dat we ons als vrouw zouden moeten verzorgen. Met gezichtsmaskertjes, komkommers op je ogen.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 Wordt Canada Olympisch kampioen bij het ijshockey ten koste van uh, Zweden? Zometeen gaan we het weten. En wat is er toch met Vitesse aan de hand en schud Ajax dit Salzburg trauma van zich af? NOS Radio Olympia. Met Lara Rensen en Robert Smeter. En die houtkamp in de arena. Bijna 2-0. Bijna was het weer Sim de Jong die scoorde. Maar het staat nog altijd 1-0, want hij trof de linker van Esteban, de keeper van AZ. Kansen dus voor Ajax. Nog geen kansen verder buiten in de eerste seconden voor AZ. En dus leidt Ajax na 34 minuten met 1-0 tegen AZ in de arena. Richard van der Made in de Gelderdoom. Vitesse is geen schim meer van de ploeg van voor de winterstop... en staat achter al in eigen stadion tegen RKC met 1-0, 34 minuten op de klok. Misschien een kans nu weer voor RKC, maar andersom schiet nu te zacht in. Veldhuizen redt. Het is RKC dat loert op de counter. Vitesse domineert, maar doet heel erg weinig met de ruimte die het toch wel krijgt in deze wedstrijd. Louis van Gaal is de belangrijkste kandidaat om Ronald Koeman op te volgen als trainer van Feyenoord. Volgens RTV Rijnmond heeft de huidige bondscoach van het Nederlands Elftal al een aantal gesprekken gevoerd met de Rotterdamse clubleiding. En Van Gaal zou niets onwelwillend staan tegenover een baan in de Kuip. Wij gaan naar Ronald van Dam bij de finale van het ijshockey in Sochi. Zijn de Canadese Olympisch kampioen, Ronald? Uh, ja, het heeft er alle schijn van hoor. Uh, de laatste gouden medaille van deze Olympische Winterspelen gaat waarschijnlijk naar Canada. 3-0 is het geworden een minuutje geleden door een uh, prachtige goal van Chris Koenis. Maar er ging weer een verdedigende fout van de Zweden aan voor dat pukverlies van uh, Jonathan Eriksson. Al de tweede keer dat hem dat overkwam. En Koenis was uh, genadeloos. Passeerde Lundqvist over zijn rechterschouder met een vlammend schot. En zo staat het dus uh, 3-0 voor de Canadezen. Het goede nieuws voor de Zweden. Voor ze weten toch goed nieuws kan noemen, is dat ze nu even twee minuten lang een als je meer op het ijs hebt. Maar ja, drie goals goed maken in minder dan 10 minuten. Ik zie het niet gebeuren. Het hockey dan. Bloemendaal tegen Kampong. Was vrij vroeg in de wedstrijd al 2-1 voor Bloemendaal. Wat staat er nu, Tim? Nog steeds 2-1 Robert. Het was inderdaad na zes minuten al 2-1. Na die twee goals van Roel Bovendeert voor Bloemendaal. En die ene van Quirein Caspers voor Kampong. Nog steeds 2-1 dus. Maar Kampong heeft twee goede kansen gekregen. Twee strafcorners kregen ze. De eerste werd er goed uitgelopen door Rogier Hofman. Op de push van Roderick Weustof. Bij de tweede strafcorner zat Weustof op de bank. Maar nam Martijn Havinga het over. En die pushte de bal laag. Maar Maurits Visser. Die de ondankbare taak heeft om Jaap Stokman te vervangen vandaag. Die pakte die bal uitstekend met zijn stick. Die lage push. Wat dat betreft uh, geen probleem voor Bloemendaal nou op dit moment. Ze staan nog steeds met twee in voor. Lucy Silvas was dat. En uh, Breathe In, het is dus tien over drie. U luistert naar Radio Olympia. We gaan weer eventjes naar de arena... waar uh, hard gevochten wordt, volgens mij, en die houtkamp. Uh, die figuurlijk kaart? gezien... Ja? <laughs> uh, ja, ja, het is hoe je het bekijkt. Je uh, het is... Uh, wat zeg je? Beetje beetje mech, mech. Een beetje meisje kun je ook zo noemen. Ja, vijf minuten nog tot rust. staat nog altijd 1-0 voor Ajax. Wedstrijd is een beetje weggezakt. Nu een uh, blessure van Mooij die een uh, klein tikkie in de nek kreeg. En als Mooij Zander gaat liggen dan weet je dat er echt iets aan de hand is. Bij heel veel spelers uh, weet je dat het uh, tikkeltje last van aanstelleritis is. Maar bij Mooij is dat zeker niet het geval. Wordt nu overend geholpen. En uh, we hebben ook nog een gele kaart inderdaad gezien voor Gouwe Omdat hij de Sa onderuit haalde. Maar ja, de Sa die heeft een gele kaart kaart gekregen, terwijl die misschien wel rood had moeten hebben. Dus zo wordt alles een beetje weggepoetst. Ajax eh, ja, heeft dat hoge tempo uit de beginfase een beetje teruggenomen. Dat is jammer, want daardoor was, eh, de eerste 20 minuten, waren de eerste 20 minuten erg leuk om naar te kijken. En AZ heeft eigenlijk nog niet in de gaten dat hij hier best wel wat te halen valt in de arena. Als we wat meer eh, richting het doel, wat meer eh, aanvallend spel gaan spelen. Nu Duarte de bal weer terug naar Blind. Die laat de bal onder de voet doorspringen en speelt de bal dan Weer helemaal terug naar Sillissen. En nu ben ik het wel met je eens, Robert. Het is nu bijna de Open Amsterdamse kampioenschappen terugspelen op eigen helft geworden. Want dat doet Ajax wel heel erg veel op het moment. Nu 4gever die de bal komt naar Gouweleeuw. Gouweleeuw terug naar 4gever. de aanvoerder linksback En matchwinnaar afgelopen donderdag in het Tsjechische Liberec. Toen hij in de slotfase van die Europa League wedstrijd tegen Slovan de 1-0 maakte voor AZ. En een uitstekend uitgangspositie heeft gecreëerd voor de Alkmaarders. Om aanstaande donderdag in de return de volgende ronde te gaan halen van de Europa League. Gouwe Leeuwen. Ja, het tempo ligt laag bij AZ... want de bal is nog altijd achterin bij AZ. Nu gaat de bal even breed naar buitens. Nu die gaat over de middenlijn, Nee. Speelt de bal dan terug op Rijnen. Nee, Rijnen weer helemaal breed. Jammer dat AZ niet veel meer wil. Drie minuten nog tot de rust. En AZ staat ook nog met 1-0 achter. Vitesse in de achtervolging op RKC, Richard van der Malen. staat ook achter met 1-0 doelpunt van Andersson na een kwartier. RKC dat... Uh... Terugzakt, dat loert op de counter. Vitesse heeft een overwicht, maar doet eigenlijk heel erg weinig. Met de ruimte die het uh, toch wel krijgt hoor, van RKC. Omdat uh, ook zij een matige wedstrijd spelen. Er valt niet zo gek veel te genieten vanmiddag in de Gelderdoom. Nu een voorzet, die is aardig. Richting uh, Havenaar, die valt daarbij. Maar het levert uh, voor Vitesse niets op. Goeie voorzet. Vanaf de rechterflank eindelijk een keer goed aangesneden. Maar uh, Havenaar krijgt zijn schoen er niet tegenaan. En zo kan Seda uh, de bal makkelijk uh, vangen. En blijft het dus bij uh, 0-1 in het voordeel van RKC. Dat de bal nu alweer heeft met uh, Kastelen. paas naar rechts. Daar staat Schet. Aanwijzingen van Erwin Koeman langs de zijlijn. De coach van RKC. Maar RKC levert de bal ook heel vaak in. En dan kan Vitesse weer overnemen met Prupper. Balletje naar de zijkant. Goed meegenomen van uh, Traoré, Traoré nog altijd aan de rechterkant van het veld. Gaat Lamijn hij moet dan nog een speler voorbij. Dat is er eigenlijk één te veel. Dat was Duits. En die bleef goed naar de bal kijken. En zo kan RKC misschien in de counter nu weer gevaarlijk worden. Maar dan is het weer Andersson die te lang wacht om de bal te pazen. Overtreding ook gemaakt door Vitesse. En dus gemor op de tribunes weer. Nu richting scheidsrechter Hiegler. Maar Vitesse heeft het zwakke spel vanmiddag vooral aan zichzelf te wijten. Want het bakt er heel erg weinig van. Twee weken geleden de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. Ook een ploeg die onderaan bungelt in de eredivisie 0-0. De laatste drie wedstrijden kwam Vitesse al niet tot scoren. Kijk, je kan een keer verliezen natuurlijk. Zoals vorige week van FC Twente. Een ploeg die bovenin meedoet. Je kunt een keer verliezen van AZ. Wat Vitesse ook overkwam een aantal weken geleden. Maar tegen RKC en ADO Den Haag gezien het... Het spelersmateriaal dat Vitesse heeft, dat is toch wel beschamend. Het staat 0-1. We zitten in de slotfase van de eerste helft. Doelpunt is dus gemaakt al na een kwartier door Andersson. Terug naar de Arena. En die houtkamp lukt dat Ajax om maar zet verder onder druk te zetten. Ja, kansen ze te over nu hoor. In deze periode en nu ook weer is het Kerkits die de bal met rechts raakt. En Esteban maakt een mooie redding. Esteban was zojuist een minuutje geleden uh, geklopt toen de bal na een fout van Ortiz... Uh, in uh, Ajax bezit kwam. En de Sa op de keeper afkwam, langs de keeper ging en de bal inschoot. En al bijna juichend wegliep, waren het niet dat Gouwe Leeuw nog op de doellijn stond. En de bal uit de doel kon houden. Gouwe Leeuw die nu ook balbezit heeft. Ajax leidt met 1-0. We zitten in de laatste minuut van de eerste helft. Ajax terecht op 1-0 omdat AZ een beetje angstig voetbalt. En Ajax maar laat komen en laat komen. En dat moet je toch eigenlijk niet doen. Ondanks het lage tempo van Ajax in de afgelopen 20 minuten is Ajax wel... En meester, want AZ kan amper een fatsoenlijke aanval creëren. En zeker geen kansen of mogelijkheden. De inworp is aan de rechterkant voor Rijnen. Speelt de bal naar Berghuis. Maar die laat zich heel makkelijk van de bal afzetten. Is het uh, mooi Zander die weer hersteld is. Die balbezit heeft voor Ajax. En nu een flinke beuk krijgt van achteren van Ortiz. En dan uh, gaat Pieter Vink naar Ortiz toe. Nou moet Blind... Is dat blind? Die moet niet gaan zeuren om een gele kaart. Want daar hou ik uh, in, principe, in principe, zou ik uh, advocaat zeggen, uh, niet zo van. En uh, nu gaan Ortiz en Moi zonder Vrede sluiten. Eén minuut extra tijd krijgen we erbij. En wordt Ortiz ontzien door scheidsrechter Vink. Want dit was minimaal een gele kaart door van aanvallen. En uh, Ortiz heeft dus geluk dat hij geen gele kaart krijgt. Pieter Vink uh, legt de bal neer voor een vrije trap. Frank de Boer gaat bij de vierde man. Maar eens even een verhaal halen. Waarom is dit geen gele kaart, meneer Kamphuis? Nou, die zal uh, straks na de rust daar vast uh, tekst en uitleg over geven als hij Vink heeft gesproken. In de slotseconden van de eerste helft. De vrije trap genomen, komt voor de voeten van Gouwenleeuw. Maar zijn paas naar voren is niet goed. En dan uh, gaat Duarte in de fout. Duarte krijgt de bal dan terug van AZ. Gaat weer in de fout. En dan kan Berghuis uh, de bal kwijtraken aan Klaassen. En dan zegt Pieter Vink het is mooi geweest. Uh, de eerste tien minuten waren leuk. Ajax op 1-0 naar vier minuten via de Jong. Maar daarna viel het ver terug. En gaan we rusten met de een toch wat gemengd gevoel 1-0 Ajax leidt tegen AZ Rust dus 1-0 bij Ajax AZ. Ook rust bij uh, Vitesse RKC. Door die goal van Andersson staat het daar een 0-1. Dan gaan we naar het uh, hokje. Bloemendaal tegen Kampong, daar al rust? Nee, nog niet. Nog minuten 5, vijf, denk ik. Maar een uh, goed moment om even hier naartoe te gaan. Want het is een strafcorner voor Kampong. De derde strafcorner. De bal ging op de voet bij Mats, de grote verdediger van Bloemendaal. En dat betekent dat Kampong nu iets aan die twee- en achterstand kan gaan doen. Hoewel Roderick Weussel zit weer op de bank. Hij is een beetje geblesseerd aan zijn kuit. Dat betekent dat hij af en toe wel in het veld komt en er snel weer uit gaat als het gevaarlijk wordt voor Kampong als die in de aanval zijn. Dan komt hij er snel in, eventueel bij een strafcorner... staat hij dan op de kop van de cirkel. Maar dit keer ging het mis... want hij zat op de bank, terwijl, straf... terwijl Kampong die strafcorner kreeg. En die gaat nu genomen worden. Gaan de... Sander de Wijn die gaat hem aangeven. En uh, Martijn Havinga, de stand-in voor Roderick Weusthof, die gaat die bal pushen. Op de doellijn bij Bloemendaal uh, Maurits Visser... de stand-in voor Jaap Stokman. Even kijken wat deze strafcorner gaat opleveren. De kans voor Kampong natuurlijk om hem gelijk te maken in deze wedstrijd. Daar komt de bal, wordt gestopt. En de push van Martijn Havinga en die gaat er niet in... maar gaat omhoog via een verdediger. Dus ik denk dat hij eigen voordeel heeft, scheidsrechter uh, Michiel Otten. En die rebound wordt over het doel geslagen door Sander de Wijn. Dat betekent dat deze strafcorner geen... Gelijkmaker oplevert voor Kampong en blijft het 2-1 voor Bloemendaal. Nou, over de goal gingen ze niet uh, bij uh, Zweden. Ze gingen erin tot drie keer toe. Hoe is het op dit moment? Ronald van Dam bij de finale in het ijshockey. laatste minuut en na het goud bij de vrouwen gaan de mannen van Canada op het goud bij het mannenternooi in het ijshockey voor zich opeisen. Dat zal dan de twaalfde keer zijn in de geschiedenis van de winterspelen dat de Canadezen dat flikken. Om zomaar zo even te zeggen. Ja, geslagen door 25 miljoen Canadezen. Zo populair is ijshockey in Canada. Het is de nummer één sport. Het is de hier nog even een kansje voor de Zweden. Ja, de Zweden, ze hebben dapper gevochten. Maar Canada, gewoon uh, een hele goede ploeg. Want zou je de B-spelers van Canada opstellen? Jongens die het niet gehaald hebben in de uh, selectie. daar is in uh, dat land heel veel discussie over. De mannen die afvallen, ja, die vinden dat natuurlijk niet leuk. Want iedereen wil voor die Canadese ploeg wonen. Maar die zouden misschien ook voor een medaille hebben kunnen gaan. Zoveel talent ropte, loopt er op schaatsen rond in Canada. Uh, en wordt dit dan de laatste gouden medaille voor die profs? Want daar is toch ook wel sprake van de NHL, de profcompetitie in Amerika en in Canada. Wil hier van die spelers, niet afstaan... Bedenk maar dat ze komende woensdag gewoon weer in actie moeten komen voor hun clubs. Dan spelen ze er weer met elkaar de plaats van de THLK. Zo snel gaat het. Maar eerst is het even genieten geblazen voor Canada van die gouden medaille. Het Zijn de laatste seconden die wegtikken. Nog 12, 10. Nou, en de puck aan de boarding. En dan kan het feestje van de Canadezen beginnen. Die echt verdiend hebben gewonnen in deze wedstrijd. Door 36 schoten op de goal van Lundqvist, de goalie van de Zweden. Andersom 24. En eigenlijk de tweede en derde periode waren voor de Canadezen. En daar is het zover. Het eindsignaal. Sidney Crosby, de captain en zijn spelers... 11 van deze ploeg waren er al bij in Vancouver. En nu hebben ze weer het goud te pakken. Door doelpunten van Jonathan Teves, De tweede kwam van Sidney Crosby. zit Sid de Kid zelf. En dat was Chris Koenits in de derde periode. Die het kawei afmaakt. En zo komt er een einde aan dit uh, fraaie ijsockertournooi. Geen goud voor de Russen. Waar ze in Rusland zo opgehoopt dat dan nee. brons gaat naar de vinnen. Die wonnen met 5-0 van Amerika. En dan gaat het... Uh, Zilver naar de Zweden en dat is voor de Zweden de vierde keer dat ze de zilveren plak op de spelen winnen en voor het twaalfde maal is Canada Olympisch ijskamp, Ijs Sam Bello met Meneek. Is dat niet het flashdance of zo? Ja. Gaat die filmen, dan... flashdance? Dat was ja, toch net oh. zo te dansen. Toen heb ik nog niet gereisd. Dat is lang, echt lang geleden. <tosses> uh, Utrecht won vanmiddag met 1-0 van FC Groningen. Dat heeft u hier mee kunnen krijgen in Radio, uh, Radio Olympia. Uh, de wedstrijd was niet best, maar degradatiekandidaat FC Utrecht... Zeg het waar, zag de concurrentiepunten veroveren. En dus is het resultaat volgens trainer Jan Wouters meer dan heilig. Nou, ik denk in deze fase dat de punten het belangrijkste zijn. Hè? Dan af en toe maakt het niet uit hoe. Ik vond wel dat je kon zien dat er uh, aan onze kant heel veel druk op stond. Uh, jongens nerveus. Uh, ja, misschien angst om, om, om de bal te vragen. En, en totaal geen overtuiging. Uh, waardoor het het eigenlijk uh, van geen kant liep. Daarom hebben we ook uh, in de rust ervoor gekozen om uh, wat opportunistisch te gaan spelen. En uh, ja, dan ging het wel wat beter. Uh, maar ja, Groningen krijgt wel uh, in de eerste helft uh, de betere kansen. Dus, uh, Zo'n wedstrijd kan dan ook anders lopen. Alleen na de rust uh, vind ik wel dat we uh, scherper beginnen en met wat meer overtuiging, wat opportunistisch. En dan krijg je een penalty, uh, die mis je dan. En, uh, um... Na de laatste keer zei dat we zo'n penalty missen, vind ik wel dat het team daar zich mentaal prima overheen heeft gezet. En toch op zoek blijven gaan naar een treffen en dat hij dan heel laat valt. Ja, dat is dan mooi meegenomen. Uh, uiteindelijk de uitvoering niet best, maar in deze fase zijn de punten wel heel belangrijk ook. Je zegt heel duidelijk, er was heel veel druk zichtbaar bij de spelers. Was dat ook de afgelopen dagen al te merken? En ben je eigenlijk daar het meest druk mee geweest om dat weg te nemen? Want in principe kunnen ze natuurlijk voetballen. Ja, dat hebben we in het verleden. En tegen AZ bijvoorbeeld de tweede helft laten zien. Ja, de druk is er. Dat voel je. En uh, dat is moeilijk weg te nemen. En als je daar de nadruk op gaat leggen, dan, dan haal je het probleem alleen maar aan. Dus, uh, dus we zijn daar zo ontspannen mogelijk mee omgegaan. I, ik weet wel uh, uit ervaring dat... Uh, He, op momenten dat de punten echt nodig zijn. Dat er dan toch wel wat gebeurt van binnen, van binnen met spelers. Alleen is het dan wel zaak dat, dat het je niet verlamt, Maar dat het je juist wat extra's geeft. En dat was uh, bij ons vandaag niet het geval. Eerste overwinning van 2014. We hebben al tijd hè? Ja. Ja, ja dat lijkt me duidelijk. Uh, dat dat tijd werd. Uh, ook daardoor hè, komt er extra druk op. Uh, en extra spanning bij de spelers. Maar ja, we zijn gelukkig met de drie punten. En, uh, uh, in deze fase is het. Misschien ook wel eens niet zo belangrijk hoe. Zeg eens eerlijk. Uh, bij de rust. Uh, ja, twee minuten voor tijd. geloofde je in, een, in, in hoe het afgelopen is? Ja, je zit altijd met gemengde gevoelens. Hè. Als je zelf een aanvallen uh, toekomt. Dan hoop je dat, <laughs> dat je tot een kans komt. Of, uh, of scoort. Maar als je dan in het tegenval aan zit. Dan zit je toch wel met je billen te knijpen. Dus, ja, maar, uh, dat was echt zo'n wedstrijd. Uh, het had ook de andere kant op kunnen gaan. Maar deze keer stonden wij... Uh, aan de goede kant. Trainer Jan Wouters van FC Utrecht in gesprek met Ragnar Niemeyer. Bij het hockey is het rust. Bloemendaal kampong, daar staat er twee in. Goed, Het is uh, vier minuten voor half vier. Dan nemen we u nog even mee naar Sochi. Er komt geen extra dopingcontrole van Nederlandse schaatsers. Verdachtmakingen uit andere landen zijn daar uh, geen aanleiding voor. Dat vertelt de Vlaamse dopingarts Peter van Eno. Hij is in Sochi om de dopingcontroleurs te ondersteunen. Wel, het labo in Moskou geeft 60 personen. Maar dat is niet voldoende om binnen de 24 uur alles stalen te rapporteren. Dat moet van het IOC, hè? Het IOC verwacht dat alles binnen de 24 uur gerapporteerd. Dat een atleet niet na een week pas te horen krijgt. Die was positief. Ja, inderdaad. Ja. Men moet zo snel mogelijk weten als iemand positief is. De atleet zelf, maar ook het publiek zelf... wil zo snel mogelijk uitsluiting over de medailles zijn... die terechtgegeven of niet. Tot zover zijn er vier dopinggevallen waarvan drie overeenkomen. Ja, drie producten die teruggevonden zijn waren hetzelfde. methylhexalamine, en peppermint middel, een stimulerend middel. Nieuwe trend? Uh, Methylhexalumine wordt uh, verkocht als een voedingssupplement. Het uh, wordt verkocht als geraniumolie. Geranium? Je... Van de bloemetjes? Ja, inderdaad. Dat klinkt dan weer heel onschuldig. Probeer het te verkopen alsof je als je geraniums opeet, dat je dan gestimuleerd wordt. Ga je harder sporten? Dat is wat men probeert uh, te zeggen, maar dat klopt totaal niet. Ja. Maar als je zegt voedingssupplement, dan zou het ook heel goed kunnen dat sporters dat gebruikt hebben, gegeten hebben, uh, niet wetend dat het verboden is. Er bestaat zo'n kans dat men het inderdaad niet weet, dat dat niet de intentie was om te doperen, maar dat blijft hetzelfde. Men heeft het verboden product genomen. Het is opgespoord. Je moet gewoon heel erg uitkijken als atleet. Wat neem je in? Ja, inderdaad. Dan kan je het weten als er geraniumolie op staat? Ja, als er geraniumolie op staat of geranamine, dan moet je het in principe weten. Het is ongelooflijk onnozel om bewust iets te nemen als je weet dat het opspoorbaar is. Dat klopt. Uh, het, het is dom. Uh, wanneer dat je op de Olympische Spelen een dopingpositief test... dan uh, heb je niet enkel de dopingstest niet doorstaan... maar ook de intelligentietest niet doorstaan. Ja. Maar uh, ja, we merken het toch dat er toch een aantal mensen zijn die positief testen. Dit zijn de vier gevallen tot zover. Zondagochtend spreken we. Maar goed, u bewaart te stalen. Het kan nog zijn dat in de komende weken of misschien zelfs jaren... er nog veel meer boven water komt als u misschien nieuwe tests ontwikkelt. Ja, Het zou me inderdaad verwonderen moest de teller op vier blijven staan. Het is zo dat... Uh, Telkens wanneer stalen hertest worden er altijd wel een deel bijgekomen. En de spelen zijn nog niet ten einde. Ik uh, had voor mij vertrek gezet dat ik hokte op vijf gevallen. Ja. Laat dat zien als ik dat cijfer ga Voorlopig ga ik het nog niet. Zijn dit er meer of minder dan bij vorige edities van de Winterspelen? Dit zijn er meer dan in Vancouver. In Vancouver was er één geval in... Uh, Turijn was er ook maar één of geen enkel, denk ik. Maar bijvoorbeeld in Salt Lake City waren er dan wel terug meer. Het is een kat-en-muisspel, wordt het genoemd. De strijd tussen de dopingzondaars en de dopingcontroleurs. Wat heeft u gedaan om hier in Sochi een voorsprong te nemen... of om in ieder geval die achterstand te beperken? Wel, in Sochi, en dat weet men misschien niet... zijn er redelijk wat stalen op kleine peptidehormonen getest. Het is een moeilijke naam voor een nieuwe groep van spierversterkers die verkrijgbaar is op de zwarte markt, op het internet... maar die niet uh, farmaceutisch uh, goedgekeurd is. Maar die worden wel getest hier in Sochi. En dat is nieuw? Dat is uh, heel nieuw, want uh, die middelen zijn nog maar een paar, uh, een paar jaar op de markt... op de zwarte markt. En uh, er zijn ondertussen tests voor ontwikkeld... om toch een aantal van die uh, te onderscheppen. Nu, als er één land of één ploeg in een sport altijd heel goed is... dan komen er meteen de verhalen. In het geval van de Nederlandse schaatsers... kwamen de eerste insinuaties al bij de eerste medailles... vanuit de Noorse kant. Is het voor u als dopingcontroleur dan ook reden om zo'n ploeg extra onder de loep te leggen? Nee, ik denk niet dat dat een extra reden is. Zeker niet als een ploeg gedurende de voorgaande jaren ook al sterk gepresteerd heeft. Het is niet zo dat de Nederlanders plots uit het niet naar boven kwamen en alle medailles er weg... Er geen extra onderzoek? Nee, er komt op in principe geen extra onderzoek. En in een ander land kan dat ook niet vragen? Kijk die Nederlanders is goed na, want ze doen het te goed. Ja, een ander land kan dat altijd vragen, maar daar wordt niet op ingegaan. De vraag zo werkt het echt. niet? Nee, zo werkt het niet. Het is dus gewoon de controle, willekeurig getest en de beste worden getest. Ja, en sowieso worden die Nederlanders al heel vaak getest. Gewoon omdat ze altijd op EK's of WK's zo goed scoren, Dan komen ze sowieso in een testingpool terecht. Waarbij dat ze vaak gecontroleerd worden. Er zal niet intensiever getest worden bij de Nederlanders dan voor geen. U ja, heeft dat allemaal kunnen horen ook hè, van iedereen wust. Hoe vaak zijn we niet gecontroleerd is ook tijdens deze spelen. Iedere keer melden ze dat op uh, Twitter. we hoorde de Vlaamse dopingexpert Peter van Eno. Hij sprak met onze verslaggever Matthijs van der Wiel in Sochi. Inmiddels is er trouwens een vijfde dopinggeval bijgekomen op de spelen. Het gaat om de Duitse langlauwer Johannes Deur. Die is betrapt op het gebruik van EPO. Dan zeg ik er even voor de zekerheid bij dat het volgende bericht geen verband houdt met het vorige bericht. Want Brand Peters heeft bij de NK Indoor Atletiek het stokoude Nederlandse indoorrecord record... Op 400 meter uit de boeken gelopen. Hij verbeterde in Apeldoorn de toptijd die Arjen Visserman in 1987 liep. Hij verbeterde dat record met twee ste naar 46 seconden en 71 honderdsten. Peter dook daarmee ook onder de limiet voor de WK Indoor... die over twee weken beginnen in het Poolse Soppot. Dit is Radio 1. We gaan naar het NOS Journaal. Het is uh, half vier. Mark Visser. In de dat Bangkok zijn twee doden gevallen... toen een granaat ontplofte bij een protest tegen de regering. Ruim 20 mensen raakten gewond. Gisteravond kwamen ook al twee mensen om... toen gewapende mannen het vuur openden op demonstranten. In Thailand wordt al maanden gedemonstreerd tegen premier Shinawatra omdat ze corrupt zou zijn. Oekraïne heeft een overgangspresident. Het is parlementsvoorzitter Tchurchinov. Het parlement heeft hem in een stemming... tijdelijk de bevoegdheden van president gegeven. Turchinov wil dat er zo snel mogelijk een regering van nationale eenheid komt. Hij zegt dat het erg belangrijk is dat de parlementariërs... het voor dinsdag eens worden over een nieuw kabinet. Vandaag is de vergadering afgesloten zonder akkoord. En in België zijn twee Chinese reuzenpanda's aangekomen. Na de landing was er een klein welkomstceremonie... met premier Dirupo en de Chinese ambassadeur. De dieren gaan naar een Chinese tuin in Wallonië... De dieren worden aan België uitgeleend voor onderzoek. Wereldwijd zijn er nog maar 1600 panda's. Tot zover het hoofdpunt. NOS Radio Olympia. En de bal rolt weer op twee velden. De wedstrijden die om half drie zijn begonnen. Laten we beginnen in de arena bij Ajax AZ. Andy. Nou, de eerste mogelijkheid is meteen voor AZ in de tweede helft, Want daar gaat Johansson naar de rechterkant. Moet de voorzet komen. Komt ook voor, maar net nog aangetikt... Door Veldman, waardoor de bal aan de andere kant over de zijlijn gaat. Net begonnen dus de tweede helft met een aantal nieuwe namen. Simon Paulsen en Johansson, Matthias Johansson bij AZ gekomen voor Rijnen en Wuitens. En een opvallende man, Ricardo Kishna. Net 19 jaar geworden uit Den Haag. Daar is hij geboren. Maakte afgelopen donderdag zijn debuut tegen Salzburg. Nou, dat was de enige die hier geloof ik blij was. Want hij mocht zijn debuut maken. Uh, maar voor de rest uh, was die wedstrijd natuurlijk niets. Nu mag hij de tweede helft beginnen. In plaats van Bojan Kierkic. Die weer een hele matige eerste helft speelde. Zoals hij eigenlijk het hele seizoen de grote verwachtingen niet uh, waar weet te maken. Goed, Ajax nu weer in balbezit. Uh, het begon dus uh, allemaal met de eerste aanval voor AZ. AZ, dat uh, Eigenlijk al uh, uh, een beetje het uh, hoofd in de schoot lijkt te hebben gegooid. Ondanks de 1-0. Want ik vind dat AZ slap en uh, uh, ja, zeg maar, meewarig bijna voetbal. De voorzet van AZ komt op de voet van Gauw of van de Ajax komt op de voet van AZ. Gouwen bal over de zijlijn. Twee minuten, tweede helft. 1-0. Misschien dat AZ nog iets leuks kan gaan doen. Ja, ze spelen ook weer in de Gelderdom, Richard van der Made. Ja, en het is 0-1 voor RKC in Arnhem. Vitesse kijkt dus tegen een achterstand aan. Speelde hier vorige week met 0-0 gelijk tegen Aro den Haag. Dat was al heel erg slecht. En in de eerste 45 minuten zagen we opnieuw een dolend elftal. Onder leiding van Peter Bos, die ook in de rust... Weer heeft ingegrepen zoals hij dat de afgelopen weken eigenlijk steeds heeft gedaan. Nu even kijken naar de aanval over de linkerkant. Er gaat Adsoed straks op gebied in. En de bal wordt dan van richting veranderd uiteindelijk door Hoevelen. En over de zijlijn gewerkt. De centrumverdediger van RKC. Dubbele wissel aan de kant van Vitesse. Kazijsvili is erin gekomen. En ook Ibarra, Traoré en Kasia, de aanvoerder notabene, achtergebleven in de kleedkamer. De corner wordt nu getrapt. Dan moet Havena naar de bal toe. Maar RKC is eerder werkt. Werkt de bal dan vervolgens met een flinke loeier weg. En opgevangen achterin in de middencirkel door Aschente. Dan is het Vitesse dat opnieuw mag gaan bouwen aan een aanval. Via Labiat gaat het breed naar Van der Struik. Van der Struik weer terug naar Labiat. Labiat dan de zijkant gevonden. Daar is Ibarra ingevallen dus in de tweede helft nu bij Vitesse. Labiat zoekt naar een opening. Maar speelt de bal opnieuw terug. En via Van der Struik gaat het dan nog een linie terug naar Vajnovic. Die de positie van Kasia achterin heeft ingenomen. Vitesse moet een achterstand zien ongedaan te maken in eigen stadion. Het staat achter met 1-0 tegen RKC Waalwijk. Het hockey, de hoofdklasse heren, de restanden. wedstrijden we om kwart voor drie begonnen. Oranje, Zwart, de koploper. Oh, we gaan Richard van der Maden. En daar is dan de gelijkmaker van Mike Havenaar. Heel lang geleden dat hij scoorde. Dan moeten we twee maanden terug de uitwedstrijd tegen PSV... Toen won Vitesse met 6-2 en nu eindelijk maakt hij weer een belangrijk doelpunt. Voorzet vanaf de linkerkant van Labiat en daar staat Havenaar op de goede plek. Nee, het is Aschente die de voorzet geeft en dan met de linkervoet heel gaaf en technisch goed geraakt door Havenaar. Is er net iets eerder dan Guano, de verdediger van RKC. En zo kan er natuurlijk in de tweede helft nog weer van alles gebeuren. Vitesse terug in de wedstrijd via Mike Havenaar 1-1. Goed, in de rebound. Oranje-zwart dus, de koploper bij de hoofdklasse heren. tegen Pinoquet 0-0, Hurley tegen Laren eh, 1-0... Schaarwijder tegen Amsterdam 0-1, Den Bosch-Rotterdam 0-3... en HGC tegen Tilburg 2-0 en Bloemendaal-Kampong... dat weten we Tim Steens, daar staat het 2-1. Ja, en dat is nog steeds zo, Robert. Uh, vijf minuten gespeeld in de tweede helft. Ik moet zeggen, in het laatste gedeelte van de eerste helft was Kampong uh, veruit de, de betere ploeg. Uh, en probeerde Bloemendaal natuurlijk met hand en tand die twee en voorsprong te verdedigen. Dat lukte ook. En de doelman van uh, Bloemendaal, Maurits Visser, de jeugdige Maurits Visser, heeft niet echt heel moeilijk gehad in die eerste helft. En nu ook niet na vijf minuten in die tweede helft. Hij heeft nog weinig te doen gehad. En Kampong is t, uh, doet er alles aan om inderdaad die wedstrijd te gaan winnen. En voor Bloemendaal is het natuurlijk helemaal zaak om die wedstrijd winnend af te sluiten. Want dan behouden ze de aansluiting bij de top vier. Zij mochten verliezen vandaag. Dan is het eigenlijk over en dan is het seizoen verloren. Want dan komen ze niet bij de play-offs. Nu misschien een kansje voor Kampong aan de andere kant van het veld. Heel ver weg, die bal gaat omhoog. Maar het wordt een lange corner voor Kampong. En zo blijft het nog steeds 2-1 voor Bloemendaal. Dit is Radio Olympia. Richard van der Maan. Het is 2-1 voor Vitesse. Doelpunt van Valérie Kazajsvili. De Georgië-Vitesse dat goed begint aan de tweede helft. En binnen zes minuten de achterstand van 0-1 heeft omgebogen in een 2-1 voorsprong. Eerder was het al Havenaar. En nu is het dus Kazajsvili. Na een goede aanval over de rechterkant met Ibarra. En dan Randjes straks op gebied. Krult Kazajsvili die bal achter Zeda. En zo staat Vitesse dus ineens weer op voorsprong in Gelredoom. Het is beslist, dat durf ik wel te zeggen. Normaal doe ik dat niet bij 2-0, maar de wedstrijd was al uh, echt in handen van Ajax. En nu helemaal. Het is 2-0 geworden. Duarte is de maker van het doelpunt en leuk voor hem. Voor Ricardo Kishna. Hij stond aan de basis. Zijn voorzet komt uiteindelijk terecht bij Duarte. En die scoort de 2-0 voor Ajax. En het gekke is dat ook bij 1-0 de wedstrijd helemaal niet spannend was. Ondanks het feit dat er maar één verschil was. Want AZ komt niet in het spel voor. En Ajax vond het allemaal best en vindt het allemaal best. staat nu met 2-0 voor tegen AZ. Doelpuntmaker Duarte. En dan nou, Richard van der Maa, wat een uh, ommekeer binnen. Nou, wat was het? Anderhalve minuut of zo? Ja, in anderhalve minuut. Inderdaad, Robert. Twee goals voor Vitesse. Het is nog altijd 2-1. Binnen zes minuten, dus eigenlijk in de tweede helft, uh, de achterstand uh, omgebogen in een uh, voorsprong. Want uh, het ging ineens uh, heel snel hier in de Gelderdoom. Prima voetbal tot nu toe ook in die tweede helft. Ik kan niet anders zeggen van Vitesse dat veel agressiever ineens speelt. Veel meer met druk vooruit. Nu de bal van Vajnovic richting Kazajsvili. De doelpunten maken dus de 2-1. Kazajsvili heeft nog altijd de bal aan de voet. Speelt het dan goed. Binnendoor richting Atsu. Atsu nog altijd. En dan via Van Hoefelen is dat volgens mij de bal over de achterlijn. En dus een... Corner, nee, de scheidsrechter zegt dat het een doelschop is geweest. Dan heeft Atsu die bal dus toch als laatste geraakt. Maar het zal wel even geknetterd hebben, denk ik, in de pauze. Peter Bos, absoluut natuurlijk niet tevreden over het vertoonde spel van zijn ploeg in de eerste 45 minuten. En je zag het al vanaf de eerste minuut. Direct veel dreiging aan de rechterkant met Ibarra, die het de verdedigers van RKC behoorlijk moeilijk maakte. En dan die... Um... Prima lopende aanval over de linkerkant met de voorzet op maat op Havenaar. En vervolgens ook nog de 2-1 van Kazajsvli. En dus moet RKC nu ineens dat het deze competitie behoorlijk goed doet altijd. Tegen ploegen die bovenin staan. Maar nu dus achter staat in Arnhem met 2-1 Kastelen namens RKC. Kastelen nog altijd. En dan gaat de bal over de achterlijn en mag RKC in dit geval wel een corner gaan nemen. En daarvoor meldt zich natuurlijk Sander Duits. De speler met veel gevoel in zijn linkervoet. 56 minuten en een klein beetje gespeeld. 2-1 dus voor Vitesse. En Sander Duits gebaard. Ik ga die corner nu trappen. Op het hoofd dan van Van Hoevelen. En die kopt de bal ruim voorlangs het doel bij Piet Veldhuizen. Het blijft voorlopig bij 2-1. Maar het is een leuke tweede helft tot nu toe. Hier in Arnhem om naar te kijken. Is het bij het hockey ook zo spannend, Tim Steens? Bloemenau-Kampong. Nou ja zeker, want het is inmiddels 2-2 geworden. Kampong heeft een, uh, ja, een gelijkmaker gekregen. Twee minuten geleden was het een mooie actie van Constantijn Jonker. Hij tikte de bal heel beheerst naar rechts uh, op de kop van de cirkel naar Robert Kemperman. En in de voorgaande flits zei ik dat Maurits Visser de doelman van Bloemendaal, niet erg moeilijk heeft gehad. Maar deze bal heeft hij absoluut niet gezien. Wel gehoord, want die ging zo verschrikkelijk hard in de touwen door Robert Kemperman. Dat betekende 2-2 en we hebben hier gespeeld bijna 12 minuten op het kopje. En het wordt heel spannend wie deze wedstrijd gaat winnen. En uh, Black Eyed Boy, kwart voor vier op Radio Olympia. Het is... Uh... Tijd voor. Sochi, een ongekend voor Olympische Spelen. voor Nederland, worden ze meteen afgesloten. De Nederlandse schaatsploeg stak met kop en schouders boven de rest, uit liefst vier keer. Kleurde het podium volledig oranje op de 5 kilometer voor mannen, 500 meter voor mannen, de 1500 meter voor vrouwen en natuurlijk die 10 kilometer voor mannen. Voordat wij naar de operatie Clean Sweep gaan, eerst eventjes naar de Clean Sweep in de arena. En die houdt zijn Dit zijn leuke dingen voor jonge jongens. Als je net 19 bent geworden en je hebt afgelopen donderdag je de Gemaakt. En je geeft al een assist waardoor de 2-0 voor Ajax op het doel eh, op het scorebord kwam. En je scoort dan zelf nog de 3-0. Ja, Ricardo Kishna is zijn naam. Geboren in Den Haag. En hij is van eh, Surinaams. Uh, Nederlandse ouders, de vader uit Suriname, Hindoestaanse Surinamer... en zijn moeder Nederlandse. Grote, sterke jongen, uitstekende voetballer, toptalent. En dat laat hij zien, want hij scoort een heel vrij doelpunt. Ricardo Kishna schrijft die naam op. Dat is een grote, kan een hele grote worden. Hij is het vandaag, want hij scoort 3-0 voor Ajax tegen AZ. En wij gaan terug naar Sochi. Terug naar die clean sweep op het podium. Vier keer in totaal.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 Maar het wordt een dijk van een Olympisch akkoor. Oh. Zes minuten, 10 seconden en 76 honderdste voor Sven de Menkamer. 1, 2, terug 9, 1, 9, 2, 9, 3, ja, ja. Kramer, goud, Blokhuizen, zilver en Jorgen Bergsma de bronzen medaille.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 Terug bij Waarom? Ja, terug bij Waarom? Schuil aan. Eraan. En hij is terug op de baan. En dan komt er een eindtijd van 34 goud. Goud van Smeekers: 34-72. Hij rit het: 34-72. Hij heeft goud met 0 oh, met 0. Er staat er gelijk. Ze staan gelijk. gelijk. En Smeekers: nee, Smeekers heeft geen goud. Ze zullen er goed naar gekeken hebben. Maar dat is wel een, uh, ja, een klap voor je bek, zeg maar. Ja.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 Weet je, mooie dingen, de vader die ik heb verloren, het is gewoon, dat je dan dit, dit mag meemaken, is gewoon geweldig. Een dijk van de tijd met een eindsprint voor Jorrit Bergsma in 1244-45. 1244-45. Dat is he. sneller dan kramer op het Olympisch oh. kwalificatietoernooi.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 Ja, dan, eh, dan komt hij om boven mijn tijden zitten en dan, eh, dan heb je hem. En dat is eh, ja, nog aandacht ja, eh, geloof eigenlijk. Ik moet het echt even laten zinken. 1, 2, 3. Prachtig. Walter Tempelman maakte deze bijdrage. En er komt nog meer van Walter in deze uitzending. Blijf maar luisteren. 1-2-3 was het ook in de ijshockeyfinale. Uh, Zweden tegen Canada met 0-3. Maar uh, ik uh, begrijp dat er nieuws is Ronald van dan. Wat is het nieuws? Ja, ik dacht dat je van me af was, maar dat is niet zo. Uh, een speler van Zweden, Niklas Bekström. Een hele goede aanvaller van de, de Washington Capitals. Daar verdiende de kost in de NHL. Die is uh, betrapt op uh, een verboden middel. Het zou gaan om een medicijn tegen allergie. De, vrijdag is hij getest. en Ze hebben hem uh, vandaag, uh, ja, vlak voor de warming-up, zeg maar voor de finale, hebben ze hem uit de kleedkamer gehaald. Dus hij heeft niet meegedaan in deze wedstrijd. Dat zal dan ook geen consequenties hebben, voor zover ik nu weet, voor uh, de medailles van Zweden. De zilveren medailles. Dat is wel een uh, belangrijke uh, speler, want hij had vier assists al dit toernooi en vormde een aanvalslijn samen met Daniel Sedien en Louis Eriksson. Dat was de eerste aanvalslijn van de Zweden. Maar ja, het zou gaan dus om een medicijn tegen allergie. In eerste instantie werd er nu gemeld dat hij niet meedeed vanwege migraine aanval. Maar dat is een klein beetje gejokt door de Zweden. Hmm, blijkbaar, ja. Maar hij heeft dus meegedaan in wel alle andere ja. wedstrijden. want hij is een belangrijke speler. Ja, dus, ja precies. Uh, maar dan is het niet zo dat zeg maar, het team daarvoor op de bon gaat. Dan zal dus, ik denk dat die speler nog wel een, een schorsing zal krijgen van de internationale ijshockeybond. Dus dat die waarschijnlijk in de NHL misschien ook een paar wedstrijden aan de kant moet blijven. Maar ik weet nog niet helemaal of die regels van de IAF ook gelden voor de NHL. Want ja, het zijn Amerikanen, hè, die doen alles op een, op een eigen manier. Maar ja, het is toch raar, vind ik. Als je, dan kan, zou je in theorie zou je zes uh, spelers uh, die gedoopt zijn in kunnen, in, in kunnen zetten... in een van de groepswedstrijden bij wijze van spreken. Uh, dat dat zou je theorie. Ja. Dat zou in theorie inderdaad misschien uh, wel kunnen. Maar uh, uh, hou me even te goed. Ik ben geen uh, doping-expert. Dus ik blijf speuren. Mocht er nog uh, iets uh, boven water komen, ja. <laughs> dan uh, Horen we het zal gelijk. ik hem melden. Oké, okay. goed. Dankjewel, Ronald. Oké. Okay. We gaan terug naar het voetbal. We gaan naar uh, Andy Houtkamp. Het. Ja, AZ in de aanval, maar ja, het is een gelopen race. 3-0, 66 minuten gespeeld. Ajax dus beter, sterker dan AZ en terecht op 3-0. En leuk dus voor die jonge jongen, het bekende Sprookjesboek, Ricardo Kishna. Hij is niet de eerste die het deed in zijn debuut scoren. Want eerder dit seizoen Riedewald uit bij Rode Daar Davy Klaassen heeft het gedaan. Natuurlijk de grote ook. Bergkamp van Basten. Allemaal in hun eerste wedstrijd voor Ajax. En nu heeft AZ balbezit. En zal die Kisna een hele prettige dag hebben. En heel veel pers te woord moeten staan de afloop van deze wedstrijd. Want daar wil iedereen mee praten. Als je in een zonnige arena een, je debuut opfleurt met een assist en met een doelpunt. En AZ vindt het allemaal best. Ajax eigenlijk ook wel. Alleen degenen die erin zijn gekomen zoals die Kishna, Die willen nog wel leven en altijd wil Deli Blind. Nou eens kijken of AZ nog iets kan doen met Johansson. Nee hoor die raakt de bal kwijt en dan kan Blind de bal terugspelen op Sillessen. Ajax leidt soeverein. Hij kan zo dadelijk in een zeteltje gaan kijken naar de wedstrijd Twente tegen Feyenoord Richard van der Malen. Wedstrijd in Gelderdoom beslist. Het is Atsu, de Ganees, die de derde goal maakt voor Vitesse. Vitesse dat steeds beter gaat spelen in de tweede helft. En nu toch wel duidelijk weer aan de betere hand is. Niet te snel conclusies trekken, natuurlijk. Vitesse speelt tegen RKC. En dat is een. Uh... Ploeg die onderin bungelt in de eredivisie. Maar langzaam maar zeker zie je het goede voetbal toch wel terugkomen. Goede combinatie met uh, Prupper, Ibarra en dan toch met wat geluk dwarrelt de bal voor de voeten van uh, Atsu, Nadat uh, Ibarra de bal net iets te ver voor zich uit uh, heeft uh, gespeeld. En Atsu pakt hem dan ineens uit de lucht. En dan is uh, Seda kansloos en staat RKC na 69 minuten voetbal achter met 3-1. En dan wordt het voor de ploeg van Erwin Koeman wel een heel lastig verhaal om hier nog weer terug te komen in de wedstrijd. Vorig seizoen kan ik me nog herinneren in de laatste seconde van de wedstrijd maakte Sander Duits toen namens RKC de 2-2. Maar dat zit er vandaag dus niet meer in. Want Vitesse is duidelijk beter in de tweede helft. Speelt een stuk agressiever in de duels. En heeft Lona werken gekregen met drie goals. Eigenlijk in korte tijd. Eerst was dus Havenaar vervolgens Kazajsvili en nu uh, de goal van Atsu die zorgt voor 3-1. Terwijl er bij RKC nu een uh, speler waarschijnlijk geblesseerd af moet. Volgens mij is dat Guano, ja inderdaad de centrumverdediger die uh, geblesseerd is geraakt. Enkele minuten geleden was ook al Bogel na een duel met uh, Vajnovic. Die stond amper 10 seconden in het veld. Was ook al naar de grond gegaan. Een overtreding van Vajnovic met een uh, wat zwabberende arm die daar ineens... Uh, uh, tevoorschijn kwam. En Bogel moet nu richting de zijlijn. En zal misschien wel, misschien niet. Dat zullen we straks moeten afwachten. Nog weer terugkomen bij RKC. 70 minuten op de klok in Gelderdoom in Arnhem. Vitesse heeft de wedstrijd beslist. Het is 3-1. Bloemendaal tegen Kampong, Tim. Nog ruim 10 minuten in de tweede helft. Dan nog steeds 2-2. En ja, Kampong vindt het eigenlijk wel best die 2-2. Want uh, ja, dan blijven ze bij de top 4. En Bloemedaal weet dat het deze wedstrijd moet winnen. Willen ze niet afhaken in die uh, top 6. De, om uh, bij de beste 4 te komen. En ze hebben daar een grote kans voor gekregen. Ze kregen een strafcorner naar Bloemedaal. En uh, ja, bij afwezigheid van Tom Boon. De topscorer van Bloemedaal. Die al 19 goals gemaakt heeft dit seizoen. Moest Wouter Jolie uh, gaan schieten. Maar die bal werd gestopt door David Hart. De eerste keeper van Kampong. Die ook nog in de HE in de Hockey Indian League heeft gespeeld. Maar afgelopen donderdag met zijn ploeg Mumbai Magicians werd uitgeschakeld. Dus terug kon naar Nederland. En nu het doel verdedigd van Kampong. Hij pakte die strafcorner van Wouter jullie heel makkelijk. En daarna kreeg Kampong nog een grote kans. De vierde strafcorner met een push van Roderick Weusdorff. Maar hij pushde de bal recht op keeper Maurits Visser. En dat was een makkelijke prooi voor de jonge doelman. We hebben het nog te gaan. Nog negen minuten tot aan het einde van deze wedstrijd. En de stand is nog steeds 2-2. Nou, een rondje langs de velden nog eventjes. Tussenstanden 3-1, Vitesse-RKC 3-0, Ajax-AZ. Eerder werd al gespeeld Utrecht-Groningen 1-0. En straks natuurlijk een andere mooie wedstrijd. twente Noord. ook daar zijn we bij vanaf half vijf. U luistert naar Radio Olympia. Het is de laatste Radio Olympia... tenminste uh, voor deze cyclus dan, voor uh, deze middag. Want over twee jaar zijn we ongetwijfeld uh, sowieso weer terug. Um, maar, maar daarover later veel meer, want uh, we gaan de sluitingsceremonie... natuurlijk uh, zometeen krijgen. Die gaan we volgen uitgebreid. Net als, zoals Lara al zei, Twente tegen Feyenoord vanaf half vijf. Zometeen zijn we terug naar het NOS-journaal van vier uur. NOS Radio Olympia met de winnaars. De linkskampioen. Ja, dat is echt onwaarschijnlijk. Sven de menkamen. Steen, op! Steen op, Groothuis. is Dat je dan dit mag meemaken is gewoon geweldig. Jij, je tweede. Ja, het blijft al hartstikke mooi. En het is wel ook nog 1, 2, 3. Nu moeten we die koreanen opvreten en helemaal vermorzelen. Acht keer goud. En dat goud glimt heel mooi. de